Hij en zijn medewerkers hebben twee weken in Noord-Korea vastgezeten op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten. Nadat hij een verklaring had ondertekend waarin hij de beschuldigingen toegeeft, is hij gisteren op een vliegtuig gezet. De dader van de Noorse aanslagen is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eiland Italia. Hij kwam er mede dat hij gisteren bijna acht uur onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland was geleid. De Noorse politie wil alleen kwijt dat het bruikbare details zijn voor de rechtszaak.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 De beste Nederlander in het klassement was Jos van Emden, die vijfde werd. Twee jaar geleden won Boris van Hagen ook al de wielerronde door Nederland en België. Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van Feyenoord. In de arena wonnen de Amsterdammers met 5-1 van Heerenveen. De andere uitslagen: Utrecht de Graafschap 2-2, Herakles snak 2-1 en Groningen Adenhaag is nog aan de gang. Het weer: zon, wolken en een enkele bij: 22 graden.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 Transmission. Transmission. for kids. Five, four, three, two, one. This is the FM Zogford. Zogford. Yeah. Entertainment for you. Hold tight, a midnight, am I'm not dreaming. Oh. Eva Simonson take over control.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 Slingers on the band, then would you tell them Zoveel zorgen Want morgen is er weer een nieuwe dag En is de zon voor even opgeborgen Vergeet niet dat je altijd naar je lacht Je zult dan zien, je voetjes je stukken beter Want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 Frans. En ik geef ze verwarming kopstoot. Niemand deed, en niemand, niemand, niemand, niemand niemand niemand niemand vond niemand leuk niemand vroeg niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand voelde niemand deed, niemand niemand niemand deed, niemand deed, niemand niemand niemand niemand Wonderlijke zonderling, nooit I'm stunned Niemand niemand nieman, nieman, nieman zei, niemand voelde, niemand, niemand, niemand nieman, nieman hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond er leuk. Niemand vroeger, niemand zagen, niemand, niemand, niemand zei, niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand voelde, niemand zagen, niemand niemand iemand zijn, niemand, <sutilisen> ja van niemand, niemand iemand. Niemand rekenen, van niemand iemand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 op geboden, of ge ja, ge hoe heet het op een biertje. Op een biertje, <laughs> ja. En hij verloor hij verloren maar liefst 1 minuut 34 op uh, Cadell Evans. Op 3 zijn broer Frank Slek verliest uh, 2 minuut 30. Veuklair op de vierde plek, knap. Tijd in geel gereden, maar blijft nog klap op de, uh, op de vierde plek.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 21 oktober 2011. En ik denk dat wij er wel bij zijn, hè? Ja, ik denk het wel. We hebben hem gezien songen. op bevrijdingspop en hij was toen zo goed. Leuk. Soulman, hoorde je? Ja! En we gaan natuurlijk eventjes de evenementen in de Zandvoort bespreken. Het is vandaag voor zaterdag 23 juli. We hebben het grote Salsa Festival of Tropicana Festival genoemd. En de uh, ja, muziek, stichting Muziek Festival Zandvoort organiseert uh, deze, ja, dit geweldige evenement met vijf podia's. Dus, uh, ja, het programma is als heel... volgt. De doorsplein sla, staat La Miss Genta. Gasthuisplein Edsel Julia La Banda Loca. Op het kerk. De toplijn staat Gerard, Gerardo Rosales y Crisis. Op de midden straat staat de Tropical Sounds en aan het einde straat staat Sabroso.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 Een gouden polshorloge! We're gonna een Roemeens chickie Elena en Disco Romantic. Ik neem aan, tenminste dat het zo'n uh, Roemeens chickie is. We hebben natuurlijk Alexander Stan en Ina. Ja, precies hetzelfde. Inderdaad. Maar doet het goed in de hitwereld, hè? Ja. Wat gaan we komende uren doen of komend uur doen uh, bij ja, We gaan nog even door. door. We gaan, ja, time we time gaan nog één <laughs> uur door bij <laughs> Tim. We gaan uh, straks even bellen met Zangerines. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het is zo, uh, het, zoveel nieuws over hem en hij is zo populair dit moment. Misschien ligt het ook een beetje aan de komkommertijd. Maar we gaan hem straks even